The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 de illegale sigarettenhandel heeft de Poolse overheid zo'n 6,5 miljoen euro aan accijns misgelopen. FC Twente blijft in de race voor de landstitel in de eredivisie. In Enschede won Twente met 2-0 van Nakaar Breda. In de vorige twee competitiewedstrijden had de club uit Enschede puntverlies geleden... met een gelijkspel tegen NEC en verlies bij AZ.